Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. Een grote brand in een vluchtelingenkamp in Rafah. Die stad in het zuiden van Gaza werd vannacht aangevallen met raketten. Palestijnen zijn daar massaal naartoe gevlucht... in de hoop op een veilige plek. En het is niet voor het eerst dat juist zo'n plek wordt aangevallen... vertelt onze correspondent Nasra Habiballah. Dat is ook de reden waarom veel Palestijnen... Uh, ja, geen vertrouwen erin hebben als het leger iets als humanitaire zone aanwijst. Israël zegt in ieder geval dat ze inderdaad een luchtaanval hebben uitgevoerd, maar uh, ze zeggen dat het om een precisieaanval ging, gericht uh, op leden van Hamas. Ze zeggen dat ze zich daarbij aan het internationaal recht hebben gehouden. Bij de aanval kwamen minstens 35 mensen om en ook zijn er tientallen gewonden met zware brandwonden. In Politiek Den Haag blijft het een grote vraag wie in het torentje komt te zitten. Laatst leek Ronald Plasterk in de race te zijn, maar die meldde zich af vanwege beschuldigingen. De leiders van PVV, NSC, VVD en BBB zitten nu weer bij elkaar, maar willen niets zeggen, merkt de journalisten net. Weet u al meer voor meneer Omtzigt? Ja, meneer. Ja, meneer, Wilders. meneer Wilders, weet u iets zeggen ja. over de nieuwe premier? Ja. Mevrouw, Mevrouw Jessilbus, kunt u iets zeggen over de nieuwe premier? Mevrouw, Mevrouw Van, van der Plas, de wie gaat het worden? Ja. Weet u al meer? formateur van Zwol zegt dat de partijen met elkaar hebben afgesproken om de komende weken echt niets te vertellen. Verschillende afspraken die nog even konden wachten in het sint Ziekenhuis in Nieuwegein zijn vandaag afgezegd. Gisteravond stortte daar een deel van de parkeergarage in. Er raakte niemand gewond. De garage is nu afgesloten. En daarom vraagt het ziekenhuis aan patiënten, bezoekers en personeel om alleen te komen als het nodig is. En dan vooral met de fiets of het OV. Deze mensen werken in het ziekenhuis en moesten de fiets parkeren in een ander deel van de garage. U rijdt weliswaar fietsen, maar de parkeergarage in. Ja. Gaat dat goed? Nou, dat vind ik best wel een beetje spannend, heel eerlijk gezegd. Ik denk dat ik niet de enige ben. Maar ja, goed. Het is veilig, dus uh, we gaan er gewoon in. Het is wel een, een gek idee, want hier zitten ook van die hellingen. Maar ja, ze zeggen dat het veilig is, dus ja, dan moet je er maar op geloven. Er wordt nieuw onderzoek gedaan naar hoe het instorten kon gebeuren.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 To the end, and we we'll wonder how we made it through and at the end of the day. Remember the way we stayed so close till the end. We remember it was me and you cause we are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 so much that we need to share so send I'm Yo pago mi condena nena cambiamos de cena de eres esta carta nena la única que me llena si te cojo pago mi condena yeah.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 Jij ja, hoort Justin Timberleek. Goedemorgen zandwoord. Als het goed is, heb ik Carina nog even aan de telefoon.